Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Deze week 400 grensbewakers naar de zuidwestelijke Balkan gaan om de instroom van vluchtelingen te reguleren. Dat staat in een voorlopige tekst waar de leiders van de Balkanlanden het vanmiddag over gaan hebben in Brussel. Er staat ook in dat de EU werkt aan maatregelen om afgewezen asielzoekers uit Pakistan, Afghanistan, Irak en andere Aziatische landen sneller naar hun eigen land terug te sturen. Afgelopen dagen is een record aantal vluchtelingen aangekomen op de Griekse kust. Veel van hen proberen uiteindelijk Duitsland te bereiken via de Balkan en Oostenrijk. De doorreizerlanden dreigen hun grenzen te sluiten. Ze zeggen dat ze de vluchtelingenstroom niet aankunnen. Nawestaanden van drie moslimmannen zijn een procedure begonnen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De drie mannen werden in 1995 door bosnië servische troepen vermoord. Nadat ze door Dutchbed waren weggestuurd van het compound bij Srebrenica. Toen en de Militaire Kamer van het Rechtshof in Arnhem... besloten eerder om de Dutchbed-leiding niet te vervolgen. De nabestaanden willen dat nu dus alsnog afdwingen bij het Europese Hof. De liberis Geschiedenisprijs is gewonnen door journalist Alexander Munninghoff... voor zijn boek De Stamhouder. Het gaat over de drie generaties Munninghoff... en een omzwervingen tussen Oost-Europa en Nederland. De auteur zelf werd in 1944 geboren in Pozen, het huidige Poolse Poznan. De jury van de Libris Geschiedenisprijs noemt het boek overrompelend, meeslepend en uitstekend geschreven. In Vlissingen is vannacht een automobilist beschoten door een man op een fiets. De man stond met zijn auto stil voor een kruising toen de fietser ineens begon te schieten. De automobilist raakte niet gewond, hij reed hard weg naar het politiebureau van Vlissingen. Daar ontdekten agenten dat er kogelgaten in de auto zaten. Het weer... Geleidelijk overal zonnige periode. Maximum temperatuur vandaag 14 graden. Dit was het NOS-Jum. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amsterdam tussen Stroen en langzaam breiden over 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Dorp en Leidsendam 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En met deze single van onze zuiderbuurst Ramaye wordt het 7 over 3. Welkom terug bij Soft op Zondag. Ja, formidabele trouwens van hem. Nou, het weer is niet echt formidable in Amerika. Kijken we even naar de kwalificatie van de Formule 1 nee, die juist gestart is. Nee, luisteraars, onder erbarmelijke omstandigheden is de kwalificatie om drie uur Nederlandse tijd van start gegaan in Amerika. En het eerste slachtoffer is er al uh, gevallen en dat in de persoon van de teamgenoot van Max Verstappen, Carlos Sainz. Hij ging van de baan af en staat nu stil. En momenteel al de, de, de, de eerste keer de rode vlag en wellicht dat die blijft. Want de, ondanks het feit dat het embarmelijk weer is, daar schijnt het nog deze eerste tien minuten van de kwalificatie nog het beste weer te zijn van de rest van de kwalificatie. Dus dat belooft nog wat. Wij houden u op de hoogte ook in het tweede uur van Zandvoort op zondag. En wat gaan we verder doen in het tweede uur? Uiteraard, luisteraars, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand... want er zijn van allerlei mooie activiteiten in en om, om, rondom ons prachtige dorp Zandvoort. We hebben natuurlijk uiteraard nog Zandvoorts nieuws in het kort... en we volgen natuurlijk voor u ook de voetbal-eredivisie... en met name de wedstrijden die vandaag verspeeld worden. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Nicky Jam in El Perdon...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 Zandvoort 24 uur per dag. Radio en TV vanuit Zandvoort AC. En je hoort, uh, de zin van Enrique Iglesias en uh, Nicky Jam en El Perdon. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En uiteraard vind je ons, uh, op onze website het uh, laatste nieuws uit Zandvoort. Wat je ook kan uh, volgen trouwens op de ZFM app. Gratis te downloaden in de Play Store, App Store en natuurlijk ook de Windows Store. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Are you De gauwe van uh, Elton John. Nou Albert John, je volgt uh, inderdaad de kwalificatie van de Formule 1 in uh, Amerika. Ik moet er wel een beetje om lachen hoor, want het is daar echt een uh, noodweer. Hè? Het is echt noodweer en het schijnt nog veel, veel erger te worden. Maar Verstappen uh, staat tijdens deze kwalificatie, het eerste kwalificatiegedeelte, uh, op een uh, verdienstelijke vierde plek. Hey, kijk, daar dus, houden we van. Wie weet gaat hij door naar Q2, dan wel naar Q3, als die al überhaupt vrede gaan worden. Want... De crash van Carlos Sainz gelijk in het begin... was dermate zwaar dat gelijk de zaak op rood werd gezet. Dus wellicht dat dat in de komende uur... of de komende drie kwartier nog een keer gaat gebeuren. We hopen het niet, maar in ieder geval voorlopig verstappen een vierde tijd. Uh, geheel iets anders. De gemeente Zandvoort nodigt u uit... tot de officiële opening van het FIT-circuit. De gemeente heeft enkele fitness-toestellen langs de boulevard geplaatst. Deze toestellen zijn met toestemming van Rijnland in de zeereep geplaatst.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 De opening vindt plaats op 29 oktober aanstaande om half elf morgens ter hoogte van de reddingsbrigade post Pier oud. Oké, okay, dus wees erbij en doe lekker fit mee, natuurlijk, hè. Nou, de formulieren houden we voor je in de gaten. En natuurlijk ook de eredivisie dat ze dadelijk na dit plaatje. I decided to, to, to, to, to, to quit his job een kijkje nemen in de studio van ZFM. Dat kan heel makkelijk, hè? Gewoon even gaan naar wwwcfm livenl www.zfm-live.nl Nou, we zitten in de rust van de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de, de Eredivisie. We hebben het over Vitesse tegen Ajax. Daar staat het uh, 0 tegen 0 op dit moment. Je timing is geweldig. En de tweede wedstrijd. NEC ontvangt thuis FC Groningen. Tussenstand... 0 tegen 1. Ja, die liet ik even aan jou. Dank u. Ja, wel. Zo ben ik dan ook wel weer. <tie> zo om half 4 gaan we kijken naar de evenementen... die je de komende dagen kunt gaan doen in Zalvoort... of wat je kan meebeleven. Je hoort het uh, zo dadelijk bij CFM Zalfort op zondag. Nogmaals, een hele goede middag trouwens. Ik weet zeker dat uh, de liefhebbers van dit soort muziek uh, deze plaat nog op vinyl hebben. Jawel. Hij is zo'n zwart schijf hè, met, een, uh, met een gaatje in het, uh, in het midden. Het is wel heel ouderwets hoor trouwens. Joh, de lasting music. Dit uh, is heel vast, is The sledge. Nou, we gaan eens even kijken naar de Formule 1. De kwali die op dit moment uh, gaande is. En hoe gaat het natuurlijk met nou, ons eigen Max? Nou, diverse. Uh, uh, we zitten nog steeds in Q1 met nog een, uh, iets meer dan een anderhalve minuut te gaan. Maar we hebben diverse glijpartijen meegemaakt... waaronder de glijpartij van Sebastian Vettel... die daarna ook de, de zijkant van de baan, de boarding raakte... en daarna gelijk doorreed naar de pit, naar de, naar de pitlane. Die heeft momenteel de tiende tijd staan... en verstappen momenteel een zesde tijd. Dus de, de kans dat Max doorgaat naar de tweede qualifying... gedeelte van deze qualifying in Amerika... Is erg groot. En verder, ja, veel, veel schuifpartijen. Maar uh, verder geen materiaal weg, om het zo maar eens te zeggen. Uh, Ricky op plaats 1, op dit moment. Uh, oh, ik, Hamilton. Hamilton. Ja, ja dat het, was, het, was even voor te denken. Ja. Hamilton voorlopig uh, uh, de snelste tijd. Ricciardo gevolgd door Rosberg. We houden u op de hoogte. Zo is het. Zodat ik eerst even weer de, de evenementagenda. En daarvoor krijg je deze van Gersper Doel. En ik neem je mee. Haar, terwijl ik nu alleen maar denk. Anna. Want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan Sta op voor stil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 Alleen maar denk, ah, oh, oh, oh. want zij is in mijn wereld. Zeg me maar wat je wil. Staren wordt stil van, stil van, stil van. Zeg me maar wat je wil. Staren wordt bestil stil van, Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee. Simô Corda je vind varen in de fond. Jij klinkt als muziek des laatjes in mari. Ik neem je mee. Hey hey hey. Ik neem je mee. Hey hey hey. Ik neem je mee. Hey hey hey. Wel weer eens leuk op deze terug te horen de zingel van Gerspadoel. Jorde ik neem je mee. Het is half vier geworden, daarmee tijd voor de evenementagenda, Obeltje. Ja, luisteraars, nou, uh, oktober, de maand van het wild. En uh, de, ook de maand van de bronstijd onder de herten in de waterleiding Reden genoeg dus om wild in Zandvoort te worden. Meer informatie over wandeltochten om uh, um het wild te bezichtigen kunt u vinden op www.vvzandvoort.nl. Www uh, oktober, hè, bij uitstek de Wildmaand. Ook in de diverse restaurants in het centrum van Zandvoort... kunt u van heerlijke wildgerechten genieten. Heeft ja, u nog gezellig even naar het museum? Dat kan, want er is er momenteel de tentoonstelling van Flower Power. En die is nog tot en met 22 november te bezichtigen. Het Zandvoorts Museum verwelkomt Marianne Neerboud... met haar solo tentoonstelling Flower Power. Nog tot, to nog tot 22 november... En het Zandvoortsmuseum is gevestigd aan de Weestraat nummertje 1. En de entree is 2,25 euro. En voor kinderen tot 18 jaar is die gratis te bezoeken. Dan hebben we nog tot 30 oktober de Rabo Museum Kids Week. Tijdens de Rabo Museum Kids Week heeft het Zandvoortsmuseum... een speciaal programma samengesteld. En iedereen is van harte welkom. Meer informatie over deze Rabo Museum Kids Week... kunt u ook uiteraard terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl dan was het gisteren al een groot feest in Talassa. met het Open Nederlandse Internationaal Kampioenschap garnalenpellen. Vanmiddag is het vanaf 4 uur weer feest... maar dan bij Ton Ariens en uw gast hier... in het, gedeelte, het juttertje, het bar gedeelte van Thalassa... strandafgang nummertje 18. Want dan is het weer tijd voor jazz aan zee. En bij een Caribbean party denkt men al snel aan zon, zee en strand. En dat is precies wat we vandaag ook hebben. En het optreden plaatsvindt van de Roombada... Roombada dame in Jazz aan Zee. Heerlijke Caribbean music, lekkere lounge muziek... en heerlijk gezellig swingen op deze damesband muziek. Dat allemaal vanaf 4 uur vanmiddag in Talassa. Jazz aan Zee met de Rumbada dame in Jazz aan Zee. En uw gastheer Ton Ariens, zal u daar verwacht uh, uh, ontvangen. Dan maken we een grote stap naar 30 oktober. Dan is het het feest in Theater de Krocht... en wel het uh, America Roots Country and Blues Concert. Op 30 oktober is het weer tijd voor het nu al vijfde editie... dus het eerste lustrum van het Americana Root Country and Blues Concert... in Theater de Krocht te Zandvoort. Steeds meer liefhebbers van de oorspronkelijke traditionele... Amerikaanse folk country blues-stijlen... weten de weg naar dit festival te vinden. De vorige editie, die in mei 2015 plaatsvond, was een groot succes... Den deze editie belooft wederom een heel speciaal concert te worden... met het thema An Evening with Hezebel. Dat allemaal op 30 oktober vanaf 8 uur s'avonds in het Theater de Krocht... De entree is 10 euro per persoon. En kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna Balkenende. Ook op 30 oktober is er weer tijd voor de traditionele zangavond. En dan hebben we het de zing mee uit een volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. En dan hebben we het natuurlijk over Café Koper. Het begint allemaal op de 30 oktober op 9 uur s'avonds... en dat duurt tot 1 uur in de nacht. Café Koper, Kerkplein 6, wie kent het niet. Meer informatie over deze zangavond... en over de andere activiteiten van Café Koper... kunt u uiteraard teruglezen op de website www.cafekoper.nl. www.cafékoper.nl En bent u nou een uh, fan van Halloween... dan bent u van harte welkom op 31 oktober vanaf 8 uur s'avonds... in de Williams Pub aan de Halterstraat 44... En dat is lekker griezelen onder, het, en onder de, de muziek van DJ Mike Lanos. En de Great Night Dresscode is natuurlijk Halloween. Dat allemaal op 31 oktober vanaf 8 uur s avonds in de Williams Pub aan de Haltestraat 44. En op 31 oktober worden twee topfilms gedraaid... tijdens het Wild Cinema Experience op het circuitpark Zandvoort. Tijdens deze drive-in bioscoop is er gelegenheid... om een snelle hap te, ha uh, hap te halen... en ook nog de mogelijkheid om lekker wat popcorn te kopen... Uh, die mogelijkheid ontbreekt natuurlijk ook niet. Geheel in de lijn met de unieke locatie wordt om 6 uur 's avonds Fast and Furious 7 vertoond. Een razendsnelle actiefilm vol spectaculaire stunts en snelle auto's. Met Vin Diesel en Paul Walker in de hoofdrol. Omdat het op om 31 oktober ook Halloween is, is de tweede film van de avond geheel in deze stijl. Om kwart voor 10 uh, wordt World War Z gedraaid. In deze apocalyptische actiethriller zoekt Brad Pitt naar een remedie voor een wereldwijde epidemie. Kaarten voor beide films krijgen we bij de VV Zandvoort a 17,50 per persoon auto per film. En iedereen die voor eh, 26, dus vandaag is de laatste dag voor morgen, zijn tickets koopt, maakt kans op een gratis entree popcorn en een drankje. Het geluid voor de film wordt uitgezonden via een vooraf gekregen FM frequentie op de autoradio. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een leuke attentie. Meer informatie over deze Wild Cinema Experience, uiteraard terug te kijken op www.wildinzandvoort.nl. www.wildinzandvoort.nl dan gaan we op 1 november gaan we natuurlijk met z'n allen naar het circuitpark Zandvoort. Want dan is het tijd voor de Bimmer World. En BMW-fans komen die dag heel erg goed aan hun trekken. Want speciale raceauto's van het merk BMW zult u die dag kunnen bewonderen. En natuurlijk nog veel meer. Dat allemaal op 1 november, Bimmerworld, op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen... van het circuitpark Zandvoort kunt u nakijken op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl En ook op 1 november bent u vanaf 10 uur s morgens van harte welkom... in Theater De Krocht, want dan is het weer tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. Op zondag 1 november is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater De Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als Mede Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Etcetera, etcetera. Dat allemaal op 1 november vanaf 10 uur tot 4 uur... S middags in Theater de Krocht, uh, uh, in de zogenaamde Antiekmarkt. De Zandvoortse Rommelmarkt. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden... Uh, tijdens uh, de website van Theater de Krocht. En last but not least, ja, het Rondje Dorp. Het het, de gezelligste cafés van Zandvoort aan Zee... organiseren ook dit jaar weer het Rondje Dorp. Op 1 november. De start is vanuit je stamkroeg om 1 uur. En je eindigt om 6 uur ook weer in je eigen stamkroeg. Het Rondje Dorp. traditiegetrouw Een groot evenement in Zandvoort. Dat allemaal op 1 november vanaf 1 uur tot 6 uur. Het Rondje Dorp spektakel. Tot zover. Ja, met 200 deelnemers nu al, Albert-Jan. Enorm. Enorm. ben dus... zijn erover om de Haltestraat af te zetten. Ja, voor ja, ja dat hoor ik ook. Dat Geweld. hoor ik ook. Wordt gezellig op 1 november tijdens Rondje Dorp. Hey this is the new Adele me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything they say the time's supposed to heal ya but i ain't done much healing hello can you hear me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 Jawel, de nieuwe James Bond, daar hebben we het over. Het thema plaatje horen juist van uh, Sam Smith en Ridings on the Wall. Daarvoor trouwens die mooie nieuwe zin van Adele. Nou, hem in de gaten, dat was Hello. Niet tevoren met die uh, Hello van uh, Lionel Richie. Die twee platen hebben ze trouwens uh, door elkaar heen gemixt. Dat is best wel grappig eigenlijk. <laughs> Ja, dan moeten ze ook maar niet met hello beginnen. Nee, zo, zo is het ook. We gaan even naar de eredivisie kijken, want daar is gescoord door Vitesse. Vitesse Ajax staat het momenteel 1 tegen 0. En NEC FC Groningen 1 tegen 1. Hmm, Oké, okay, even wat anders. De, Grand Prix, de historische Grand Prix. Ja, en dan hebben we het over Zandvoort. De historische Grand Prix van Zandvoort is genomineerd. De historische Grand Prix Zandvoort is genomineerd voor de International Historic Motoring Award 2015 in de categorie Motorsport Event of the Year. Erik Weijers, CEO van het circuitpark Zandvoort. De nominatie is al een hele eer en een prachtige erkenning. Het laat zien dat de Historic Grand Prix Zandvoort tot het internationaal toonaangevende evenementen behoort. Op 19 november weten we of we hebben gewonnen. De Historic Grand Prix Zandvoort heeft in korte tijd een vaste plek in de eregalerij van internationale historische autosportevenementen verworven. De eerste editie vond plaats in 2012, een jaar later volgde al de eerste nominatie voor de International Historic Motoring Award. Anderhalve maand, na de vierde eh, Historic Grand Prix Zandvoort, werd de organisatie eh, opnieuw met een nominatie verblijd. Het evenement is in de race voor de titel Motorsport Event of the Year... en neemt het daarbij op tegen zes andere historische autosportevenementen in Europa... de VS en Australië. Dit is een heel mooi compliment voor de organisatie en de medewerkers... inclusief alle vrijwilligers van het Historic Grand Prix Zandvoort. Elk jaar weer krijgen we veel enthousiaste reacties... van de internationale raceklasse en van de deelnemers. De bezoekersaantallen breken record op record... met dit jaar zelfs 52.500. U hoort het goed, 52.500 toeschouwers. De titel Motorsport Event of the Year zou een mooie aanloop zijn naar het eerste lustrum van de historic Grand Prix Zandvoort in 2016, al dus Weijers. De winnaars van de awards worden op 19 november in Londen bekendgemaakt. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. En we gaan nog even kijken naar de kwalificatie. Ja, ja. Q2. Op de tiende plek op dit moment uh, Max Verstappen. Dat is billenknijpen met nog uh, twee, uh, twee minuten en ja, nog twee ruimte, de kleine drie minuten te gaan. Uh, ja verstappen op de WIP, om het zo maar eens op te zeggen. Wip. Op de WIP? Op de Alonso. Hij maakt wel veel rondjes, dat moet ik wel zeggen. In, in tegenstelling tot anderen die uh, de diverse glijpartijen... Uh, ook in Q2 hebben meegemaakt. Maar uh, hij maakt veel rondjes in deze tweede, tweede gedeelte van de kwalificatie. Nou, laten we fingers crossed... en hopen dat uh, uh, Max door mag naar Q3. We houden het in de gaten. En hier zijn de Brothers Janssen en Stamp Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Dat is pillen Ja, Ja, ja, ja. En ja. ja, nou dan doen we natuurlijk... Max is door naar Q3. Dat zijn goede berichten. Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Albert heb je nog wat te melden zo uh, vlak uh, aan het einde van u uh, 2? Nou, no, nooit zegt. Uh, nooit zegt. Je, je overvalt mij er even mee. Ja, maar goed, ik was weet het wel uit. U uh, kunt namelijk uh, stemmen uh, op de onderneming van het jaar. Hé! Hey. Ja, weet je dat? Uh, heb je daar ook al iets van. Heb je al gestemd? Ja, ik heb gestemd via de CFM-app. Oh, kan dat ook? Dat kan ook. Oh, dat is mooi. Yeah. Want er zijn, uh, nogmaals, uh, er zijn, uh, inwoners van Zandvoort hebben, uh, mochten natuurlijk hun uh, stem uitbrengen op hun favoriete uh, uh, onderneming van het jaar. Daar is nu inmiddels een uh, selectie uitgekomen van drie die verschillende doelgroepen. En daar staan drie kandidaten op waar u op kunt stemmen. Natuurlijk hadden we de eerste horeca en de retail. In de tweede categorie hebben we de dienstverlening en de zorg. En de derde toerisme en recreaties. Iedereen, eh, iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren... door een e-mail te sturen naar ovhjapenstaatjezandvoortsekrant.nl... ovhjapenstaatjezandvoortsekrant.nl... of via de Zandvoort-app... of via het formulier in de Zandvoortse krant... deze af te geven bij de Bruna. Maar heel gemakkelijk gaat het bij onze app, hè? Bij de CFM-app. CFM CFM Gewoon even onder ondernemer 2015 kijken. Je kan direct stemmen en als je gestemd hebt... zie je ook een uh, tussenstand. Zie je gelijk de tussenstand. Dus schroom niet, download de CFM-app... Stem, maak uw stem duidelijk voor de ondernemer van het jaar. En in november, tijdens de ondernemersavond, worden dan de winnaars bekendgemaakt. Dus stem nu op de ondernemer van het jaar in het jaar 2015. We zijn natuurlijk heel benieuwd wie dat gaat worden. Het wordt vast en zeker een spannende strijd als ik zo naar die tussenstand kijk. Ja, het gaat een beetje heen en weer, en heen en weer, en heen en weer. Dus laat je stem niet verloren gaan en stem nu onder meer ook via de CFM app.